Afgelopen dag hielden duizenden aanhangers van de moslimbroederschap een protestmars. Zij eisen dat de afgezette president Morsi terugkomt. Tijdens de demonstratie werden de betogers door bewoners van een wijk bekogeld met flessen en stenen. Daarop ontstonden onlusten en greep de politie in met traangas.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 Nederlandse militairen zijn in de nacht van maandag op dinsdag bij Aken in uniform de grens overgestoken zonder dat ze dat zelf door hadden. De politie hield de groep aan nadat ze met uh, zaklampen langs huizen waren gelopen. De militairen legden daarop uit dat ze te voet op weg waren van Eindhoven naar het Drielandenpunt in Vaals waarin de duisternis de weg kwijtraakte. De Duitse politie bracht de militairen naar de grens en zette ze uit.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 Maar ik zit niet alleen. Ik zit samen met mijn gast Rick Smits. En dat heeft alles te maken met de internationale linkshandig, eh, linkshandigheiddag die we afgelopen dag achter de rug hebben gehad. Iedereen die linkshandig is voelde zich voor eens... en altijd geaccepteerd, hopen we dan. Maar het leidt in ieder geval tot heel veel vragen en opmerkingen... die via de mail binnenkomen via kazaluna.ncrv.nl... via Twitter, hashtag Kazaluna, moet u dan uh, gebruiken. En natuurlijk uh, via telefoonnummer 0800 1121. We gaan proberen ze allemaal uh, te beantwoorden... maar ik weet niet of het allemaal gaat uh, lukken. Um, zal ik maar gelijk eentje, Rick oh, ja, uh, op je afvuren. Roodharig zijn en links... Handigheid. Zit daar een verband in? Niet dat ik weet. Ja, je kijkt vaak naar mijn haar. Ja. Maar dat is, uh, nee, echt zegt... Het was uh, niet mijn vraag, hoor. Is Dan zou je in Ierland... Nee, dat is nou net een van de aardige dingen... die het raadsel zo groot maken. Um, roodhaarigen vind je maar op een paar plekken ter wereld... en elders niet. En dat is eigenlijk heel normaal... voor uh, zeg maar dingen die op genvarianten berusten. Hè? Erfelijke eigenschappen die daarop berusten. Nou, Er zit een erfelijke component in linkshandigheid. Dat is zeker. Niet alles... Maar wel een stukje. Maar die, die, die concentraties... die vind je dus helemaal niet. Het is ongeveer... als je door de culturele voordelen heen kijkt... dan zie je dat dus eigenlijk overal ter wereld... dat de percentage van linkshandigen vrijwel gelijk is... Echt, het schommelt heel heel weinig. En dat heeft meer te maken met hoe, je, hoe, hoe een onderzoeker zeg maar, bepaald heeft wie meetelt. Ja, ja. Uh, maar dat zie je dus ook in de tijd. Uh, maar er zijn, er zijn uh, paleontologen. En ik, ik kan dat niet zien hoor. Maar zij zeggen dat ze kunnen zien aan vuistbijlen van uh, bijna een miljoen jaar oud, of nog ouder. Uh, die zijn dan, dat zijn dus stukjes vuursteen, die zijn van een groot stuk vuursteen afgeslagen. En zij zeggen dat ze aan die dingen kunnen zien, aan hoe ze eraf geslagen zijn... dat ook toen ongeveer 10% van die voorlopers van mensen... al linkshandig, linkshandig waren. Ja. Een vraag van de Judith Jansma. Bij mijn studie Frans zijn er opvallend veel linkshandigen. Wel een kwart tot een derde. Zelf ben ik ook linkshandig en ik vraag me af of het invloed heeft op je taalgevoel. Ik heb eens gelezen dat je taalgebied op een andere plek zit dan bij rechtshandigen. En zelf ben ik erg taalgevoelig. Ja, wat hier bedoeld wordt, dat, dat is dat iets minder gelateraliseerd zijn. Hè? Dat iets minder strikt, eh, heen, dat wat meer door elkaar lopen van functies, zeg maar. Maar zoals ik zei, dat is bij vrouwen ook zo. Ja. Dus misschien zitten er ook wel extreem veel vrouwen Frans te studeren. Nou, vrouwen en communicatie is wel natuurlijk... Nou, uh, ja, ja. ja, ja dat is wel die combinatie zie je wel vaker. Dat, ja, de kwaliteit van de communicatie niet altijd aflezen. Maar of dat dan nee, met vrouwen zijn maar, te maken heeft? Nee, nee, dat nee, nee, nee, nee, okay. nee. Oké, okay, goed. Overigens, ja, glad gladheidskomst, enorm, ik <laughs> merk Um, kan je nagaan? linkshandige, simpele mensen zijn. Uh, nee, maar um, ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Kijk, je moet niet vergeten, in één, je, je vindt altijd afwijkende groepjes mensen, afwijkende klasjes, waar je mensen bij elkaar zet, zitten al toevalstreffers. Dus ik heb ook wel eens aan een tafeltje gezeten met z'n vieren en dat we na een half uur zeven, verrek, we zijn al vier linkshandig. Nou, dat is een kans van één op de tienduizend. ja. ja. He, dus dat komt echt ja. niet van. Maar het gebeurt dat natuurlijk wel. Al. Net zo goed als iedere maand iemand de staatsloterij wint. Dat is ontzettend onwaarschijnlijk. Maar het klinkt een beetje als die... een dooddoener. Maar ja, er dat klinkt ook als een dooddoener, maar Dit niet. is dus de ellende van statistiek. Statistiek gaat alleen maar over grote getallen. Ja. Dus als we zeggen van het percentage is in het algemeen zo. Dan betekent dat ook in het algemeen. Er komen wel afwerkingen voor incidenteel. Dit is zo'n afwerking die klas Judith die komt nog met een uh, PS'je wat leuk hmm. is. Linkshandig zijn, kan ze voordelen hebben. Als volleybalster gaan mijn eerste smashes altijd langs het blok. Oh, ja, zeker. Dat moeten ze dan weer aan wennen. Dat geldt trouwens voor alle sporten waarbij je... Uh Twee tegenstanders tegenover elkaar heb in principe, hè? Dus boksen, schermen, eh, tennis, tennis, is er zo eentje. Honkbal ook, hè? Dus, dus de, de slagman en de werper die tegenover elkaar staan. En de rest doet er dan eigenlijk. En bij volleybal dus ook, omdat je, je hebt dat twee gevecht in feite aan ja. het aan het net. Daar zie je dat ook optreden. En de reden dat linkshandigen daar eh, op hoog niveau een voordeel hebben... ik denk niet dat je het terug kan vinden in gewoon de en keukencompetitietjes en zo... maar als je nou echt naar de top gaat kijken... dan zie je dat daar linkshandigen zwaar over vertegenwoordigd zijn. Um, en dat komt naar men denkt... en dat is ook echt de beste verklaring die je kan bedenken eerlijk gezegd... is dat uh, linkshandigen heel veel gelegenheid hebben om te oefenen op rechtshandigen. Want ja, dat zijn gewoon de meeste sparringpartners ja. zijn rechts. En rechtshandigen heel weinig gelegenheid hebben om te oefenen op een linkshandige. En dus wat Judith schrijft, ze zijn verrast. Precies. Door de, dat ja, de dat bal effect de te op Alleen dus ja, na tien minuten hebben ze het door. Als ja. het goed is, dus heb je dan de, de belangrijkste punten al binnen. Hè? Met een beetje geluk wel, ja. Uh, Robert heeft gebeld op 0800-1121. Robert, goedenacht. Goedenavond. Hallo, wat is jouw vraag? Ja, mijn vraag is, ik, ik begrijp dat... Uh misschien een miljoen jaar geleden, die links- en rechtshandigheid al bestaat. Maar mijn vraag is, is de mens het enige diersoort... wat links- en rechtshandigheid kent? Um, poel, uh, ja en nee, moeten we daarop zeggen. Um, er zijn wel degelijk bij een heleboel diersoorten, tot aan muizen toe... dus apen en alles wat je zo daartussen hebt... ja, dat zijn natuurlijk de dieren van wie je nog kunt vaststellen... dat ze iets met een poot kunnen... Ja, maar tot aan ratten en muizen toe zie je dat er inderdaad eh, een voorkeur voor één poot is. Bij ratten is dat zo sterk soms, dat, daar hebben ze experimenten mee gedaan. Dan maakten ze een buisje waar ze dus eten uit konden halen, wat helemaal tegen de rand van hun kooi aan zat, zodat ze er echt maar met één poot in konden, in een hoek zat. dat. Hè. Ja. Dan kon je dus niet aan de andere kant erbij. En dan gingen ze dus heel gemeen, dan maakten ze de poot die ze hun voorkeur was, die maakten ze stuk. En dan bleven ze met die stukken poot proberen om dat eten te pakken. Zo sterk eh, hadden ze een voorkeur voor een poot. Maar. De verdeling tussen uh, links- en rechtspotigen, zeg maar... die is, een kwart heeft een, uh, altijd, een, kwart heeft een voorkeur voor de linkerpoot... een kwart heeft een voorkeur voor de rechterpoot... en de helft kan het niet schelen, die zijn niks. Dat is een typische toevalsverdeling. Dus er is wel een voorkeur, maar ja, die, die, die, die, daar zit niks achter. Die is zeg maar, het is veel minder meerderheid-minderheid verhaal ja, ja, dan, uh, dan, ja, dan ja, bij de dat mensheid. Ja, dat is er gewoon niet. En, en Je vindt dus ook geen... Uh, maar die, die rare 10% die wij hebben, dat vind je dus typisch niet terug. Je vindt wel hele gekke dingen bij kikkers. Uh, daarvan werd op een gegeven moment gedacht dat die uh, linkspotig waren. Uh, padden waren het. Wacht even. Ho, ho, ho, ho. Ik heb geen biologie gestudeerd. Dat kun je wel weer horen. Er uh, waren Japanners die dat uitgezocht hebben. Die zaten zich te vervelen in hun laboratorium. En die hebben toen op een gegeven moment. Ge hadden ze bedacht van. Nou, weet je wat? Uh, we gaan eens kijken of onze padden in het laboratorium. of die links of rechts zijn. Dus we plakken een papiertje op zijn neus. Dat blijft vanzelf zitten, want hè, dat is een beetje kleverig zo'n pad. En dan kijken we met welk pootje die probeert... om dat papiertje van zijn neus af te krijgen. Dat nou, blijkt linkerpootje te zijn. Dus er kwam een artikel in een mooi blad. Padden zijn linkspootig, fotootje erbij en zo. Ja, totdat dus even later iemand anders... die echt iets van padden wist reageerde. Die zegt, ja, maar kijk, padden... die maken hun maag schoon door hun hele maag zeg maar, uit te kotsen... Ja. en hem dan schoon te vegen en dan proppen ze hem weer naar binnen. dus echt geen gezicht om te zien, hoor. En, maar die maag, die zit niet recht in hun lijf, maar die zit onder een hoek in hun lijf. Dus die komt er zo uit dat ze er alleen met hun linkerpoot bij kunnen uh, om hem schoon te maken. En, en ze deden dus hetzelfde alsof ze hun maag zaten schoon te maken. Weer iets ontzenuwd. Lekker nou, vies verhaal, Uitgebreid hè? antwoord <laughs> op, je, op je vraag, Robert. Ja, dankjewel. En, en is het een, nog één vraag, als mag. Is het zo dat de natuurlijke selectie bepaalt of links of rechts uh, handigheid bij dieren, maar ook bij mensen... Een, een voordeel zijn nadeel kan zijn in het overleven. Ja, wat dat, het... Dat bepaalt uiteindelijk de factor of je dat overleeft? Wat het voordeel zou kunnen zijn, daar, is, daar, daar, daar komen we echt met z'n allen niet uit. Maar er zijn wel, wel dingen over bedacht, maar die zijn allemaal eigenlijk te stom om waar te zijn. Um, je zou haast zeggen dat, ja, omdat het een, een erfelijke eigenschap is, zou die in de genetica moeten wortelen, zou die dus onderhevig moeten zijn aan natuurlijke selectie. Maar dan zou je dus ook typisch verwachten die concentraties op bepaalde plekken en in bepaalde tijden. Hè, dus dat je een instabiele verdeling hebt. Dat is niet zo. Dus het is een andersoortiger eigenschap met wel een erfelijke component. En nou kan ik nog een heel erg lang verhaal gaan vertellen over hoe dat in elkaar zit. Maar dat ga ik nu echt even niet doen. Dan moet je het boek maar lezen. Oké. Okay. Robert, dankjewel voor het bellen. Hartstikke goed. Veel succes. Joep. Dankjewel. Oh, ja, mevrouw Roedeveld heeft daar toch wel uh, een vraag over: mm. rondom die erfelijkheid. Mevrouw Roedeveld, goedenacht. Goedenacht. Wat wilde u er verder over weten? Ik wilde graag weten of het toch erfelijk is... omdat mijn kleindochter al de vierde generatie is die linkshandig is. Ja, het is, het is, het is voor een gedeelte in ieder geval erfelijk. Dat is zeker zo. Um, normaal zeg maar is de kans dat een kind links wordt ongeveer 1 op 10. Maar als je nou uh, zelf linkshandig bent... en dan heb je dus een dubbele kans dat jouw kind linkshandig wordt. Dus dan wordt het bijna 20%. En als je partner ook nog eens een keertje linkshander is... dan wordt het nog weer een stuk hoger. Dan kom je ergens in de buurt van 35 uit. Nou, dat is een vrij duidelijke uh, aanwijzing... Uh, dat je al te maken hebt met een, zeg maar, een erfelijke component erin. Nou, zou je nog kunnen zeggen, dat is imitatie. Ja, hè, kinderen te van linkshander gaan hun ouders nadoen. Maar wat je ziet is dat bij tweelingen ook de kans dat één van beiden... en dan praten we alleen over eigen tweelingen ja. overigens. Dus niet over IVF-kinderen. Dat zijn bijna nooit eigen tweelingen. Uh, of nooit, denk ik zelfs. Uh, uh, dan zie je dus ook dat de kans dat één van die twee tweelingen linkshandig is. Die is ongeveer dubbel zo hoog als normaal. En als je dan weer linkshandige ouders hebt, dan gaat dat ook weer meten. Ja, ja. Dus daarin kun je zien dat het geen imitatie kwestie is, maar echt een erfelijkheidskwestie. Dus geen maar toeval voor over... Oeleveld? Dat het nee. vierde generatie is? Nee, maar dan is dus nog de, de, de kans... Is nog, de kans uh, het is wel erfelijk bepaald, maar blijft nog altijd, zelfs in het allerergste geval, nog altijd beneden de helft. Ja, ja precies. Allerergste ja. geval. Oké, okay, mevrouw Roelenveld, vraag beantwoord? Ja hoor, hartelijk okay. bedankt. Fijne Doe. nacht, dag hoor. Dank u wel, dag. Daarmee is ook, uh, Renier had twee vragen. Mijn vriendin mm. is linkshandig, zelf ben ik rechtshandig. Hoeveel kans maken mijn kinderen dat ze links worden? Nou, ongeveer 20 procent. Precies, die is dan beantwoord. Uh, andere vraag van hem is, mijn zus en oom zijn met de handen rechts... maar met de voeten links, bijvoorbeeld met voetballen. Dan moet ik zeggen, dat heb ik ook. Ik ben ah, linksbenig met ja. voetballen. Er is ook geen verband Hoe is dat te verklaren? Tussen. Er is, er er is geen, geen verband, verband tussen. Nee, die, die handvoorkeur, die, die, daar geldt die 1 die op 10 verdeling voor. En uh, daar is ook echt iets, anders, iets bijzonders aan de hand... Nee? Dat is bij voeten waarschijnlijk niet zo. Want als je nou gaat kijken. En dat is dus uitgebreid gedaan door allerlei mensen... die daar veel tijd voor genomen uh -huh. hebben. Uh, je gaat gewoon tellen naar hoeveel mensen zijn er in principe linksbenig... en in principe rechtsbenig. En dan praat je over gewone mensen, niet over topvoetballers en dergelijke. Want ook daar je gaat de gruif kijken, van Haagum van Nistelrooy ja, allemaal linksbenigen. Ja, precies. Uh, maar daar zijn dus wel manieren om vast te stellen... hoe, hoe ook niet-voetballers zeg maar, iets met een soort voorkeur voor één been hebben. Net zo goed als je dat bij die ratten kan doen. Uh -huh. En dan vind je eigenlijk... Ongeveer net zo'n verdeling. Namelijk ongeveer een derde van de mensen... dat is wat er uit dat onderzoek kwam... blijkt dan linksbenig te zijn. Waar dat onderzoek wat dat precies inhield in detail... dat weet ik ook niet eerlijk gezegd. De okay. uh, meeste mensen kunnen natuurlijk gewoon helemaal niks... met allebei hun benen. Niks bijzonders in ieder geval. Vanze, maar dat zou waarschijnlijk gaan zijn over... schop jij eens een balletje, een eindje verderop... en dan kijken wat mensen dan doen... He, en dan doen ze dat ze in een derde van de gevallen met hun linkerbeen. Dat lijkt een beetje op gewoon die kwart, kwart en de helft kan niet schrijven. Zoals bij verdeling. dieren dus Het zou wel eens kunnen uh, zijn dat dat gewoon is... een uh, toevalsverdeling is. In ieder geval kloppen de aantallen niet. En moet je vooral nooit verhalen geloven van allerlei mensen... die gaan lopen beweren dat het zo erg is... als je voetvoorkeur, of je beenvoorkeur en je handvoorkeur niet gelijk lopen. Okay. Er zijn allerlei pedagogen die beweren dat je dan je kind een probleem heeft. Geloof ze niet, lach ze uit. Hard. Ja, hard. <laughs> hard vooral. Uh, Maartje, die mild, En dat gaat niet om uh, benig, maar om ogig. Ik mm -hmm. ben rechtshandig, maar het trucje met de gestrekte handen... levert bij mij ook de linkerhand op als dominante hand. Dat zei ik helemaal aan het begin hè, van deze ja. Van Als je je handen vouwt, welke duim ligt er dan bovenop? En volgens uh, linkshandigheid.info zou dat dan... Eigenlijk in principe uh, je dominante hand aangeven. Nou, waar is het andersom? Ze zegt, ik denk dat het ook te maken heeft met iets anders. Ik heb jarenlang op handboogschieten gezeten. Daar werd de boogsoort bepaald op basis van je dominante oog... en mm. niet op je dominante hand. zegt, ik heb dus jarenlang met een linkerboog geschoten... omdat mijn linkeroog dominant was. Bijvoorbeeld te bepalen op basis van het oog dat je gebruikt... als je door de zoeken van een camera kijkt. Terwijl ik toch echt rechtshandig ben. Ja. Linksoogig, rechtsoogig? Is daar nog iets over? Dat de... nou, vind ik altijd heel moeilijk, eerlijk gezegd. Omdat daar nog een factor mee speelt. Bij heel veel mensen zijn hun ogen niet even goed gewand. Ja. Uh, mijn eigen ogen verschillen ook. Ik heb min ogen, maar het ene is erger min dan het andere. Maar uh, dat kun je dan ook je dominante ogen noemen? Dan is het niet zozeer voorkeur als ja, dat dat het scheelt, beter dat, Ja, maar dat gaat ook nog verschillen in de loop van je leven. Je ogen die veranderen van, ja, van, ja. van, van kwaliteit, zeg maar. Helaas meestal niet de goede kant op. Eh, maar eh, dus dat, is, dat is nogal instabiel. En ik weet dus eigenlijk nooit zo goed... Eh, wat er nou precies met het dominante oog bedoeld wordt... en hoe sterk dat nou eigenlijk is. Kennelijk vrij sterk. Als we eh, dit verhaal... Als, dus, eh, en als, als in handboog kringen. Uh, dat oog als ja. een bepaalde factor genomen wordt, dan moet dat toch kennelijk vrij sterk zijn. Alleen ja, ik kan die, die, die ervaring, die, die, die, die kan die ik niet leger. navoelen. Nee. Uh, ja, je hebt wel natuurlijk ook in het leger heb je die ellende dat uh, de geweren in principe gemaakt zijn op gebruik door een rechtshandige. Dus uh, aangelegd op de rechterschouder. Leg je hem aan de andere kant, wat een linkshandige zou doen... dan krijg je dus je eigen huls in je gezicht. Als ze ah. uit het geweer gespoten worden, die gaan dan die kant eruit. Dus van de schutter af. Dus maar die een linkshandige de, schutter de, die heeft afgemeen... een linkshandige weer nodig. Ja. Of leren ze rechts schieten? Ze leren dan? waarschijnlijk gewoon rechts schieten, want ja. we gaan natuurlijk niet aan die flauwe kool nee. beginnen. Dus dan leren ze maar rechts schieten, ja. dat doen ze dan maar weer. Maar... Martje, komt nog met een extra opmerking op de katholieke school waar ik vroeger zat. leerden linkshandige kinderen met de rechterhand schrijven, ja. omdat de nonnen vonden dat de rechterhand van de hand van God was. De hand was, van God, ja. En de linkerhand de hand ja, van zo, de, de duivel. duivel. Ja, nou ja, dat soort irrationele onzin. Ja. Ja, voor daar veel, veel kinderen wat onder. Alle mensen denk ja. ik uh, herkenbaar. Ja hoor. Ja, vergis je niet, op de vrije scholen is het nog steeds zo. Want, uh, in de ideeën van George Steiner is de linkerhand ook bepaald niet. Uh, een, een, een, een, een, of, althans is linkshandigheid een hele slechte eigenschap. Dus heel funest voor je. Dus wat ze daar doen is, kinderen bijvoorbeeld een kiezel in hun hand geven waar ze de hele dag mee moeten rondlopen, zodat ze niks met die hand kunnen doen. Maar dat is toch gewoon een marteling? Hou dat toch op? En dat gebeurde dus anno 2013 ja, in Nederland. Ja, dat verbaast he? mij dan wel, dat ja. dat nog steeds uh, gebeurt. Iemand ja. anders die, die mailt daar ook nog over van uh, links. Dat, dat is natuurlijk afgeleid sinister. Sinister betekent links. Misschien dat linkshandigheid mm. daarom soms als slecht werd gezien. Um, even kijken. Nee, dat, nee, nee. nee, nee. De, de, de, de hand kwam het laatst. of Oftans linkshandigheid. Het begon ermee. Het begint met weer met die godsdienst. Maar daar zit dat idee, daar zit dat de polaire idee in... van rechts is goed en dus is links fout. Nee, ja. Dat gaat terug ook weer op uh, Pythagoras en dergelijke, nog ouder. En die probeerden de wereld in te delen. Nou, dat deden ze dan in dingen als recht, krom, hoog, laag, goed, slecht... man, vrouw, nacht, dag, licht, donker, dat soort dingen meer. En dat werden hele waardenstelsels uh, van uh, nou goed hoorden natuurlijk bij de man en bij licht en al dat soort dingen meer. Nou dan kwam bij de vrouw kwam dus slecht en donker natuurlijk. en koud terecht, nee, en dood ja. en al dat soort dingen meer. Terwijl ja die vrouw toch tegelijkertijd ook stond voor het nieuwe leven en het warme en dat soort dingen meer. Uh, dus het waren hele inconsistente stelsels, maar die werden wel gehanteerd. Nou, dat is geïmporteerd, ook gewoon overgenomen in het christendom. En daar zat die verbinding van links met slecht in. Okay. Uh, dat sinister, dat was gewoon inderdaad het Latijnse woord voor ja. links. Dat krijgt een sinistere bijklank. Pas dus door die godsdienstige mythologie. Okay. Maar oorspronkelijk ging sinister gewoon over uh, de toga van de Romeinen. Daar komt hij die vandaan. Die plooien die hangen je om je lijf. En ja. dat zat dan zo. Dat dan had je aan je linkerkant zat daar een soort plooi in... die je kon gebruiken als een broekzak. En het was dus die plooi, de sinus, dat is dus een bocht... Daar ging het over. Van sinus komt sinister voor links. En dat heeft later via die godsdienstmythologie die slecht is Kijk eens aan. Nou, we hebben dat ook ontrafeld. John Erg. heeft gebeld op 0801121. 1121. John, goede Goedemorgen. Uh, ik heb Je bent in de war, hè? Ja, dat klopt. <laughs> Vertel. Aan ah, nou de werk. Nee, ik hoor alleen maar over linkshandigen en rechtshandigen. Maar... Ja. Ik doe bepaalde dingen links en bepaalde dingen rechts. Krijgen we ook heel hand. veel mailtjes over? <laughs> ja, terecht. Volkomen terecht. Jouw vraag is dan, hoe zit het? Ja, waarom ja, ben ik nu links aan? Ben ik ben ik beden. Ja, natuurlijk ben ik beden. Maar hoe valt dat te verklaren dan? Want ik, ik deed bijvoorbeeld handballen links. Daar is rechts. Een fles wijn die open ik links op een mannardappels. En dan eruit. drink je op rechts leeg. <laughs> ja, ik het zeggen. Je drinkt u rechts. <laughs> ja, <laughs> Hoe nee, zit het dan in dat, de herfles? Dat heb ik misschien eigenlijk vergeten. Want dat is natuurlijk toch wel iets waar je een beetje mee moet beginnen. Er is niet zoiets als een tweedeling tussen Je hebt mensen die links zijn en rechts zijn. Het is een soort glijdende schaal. Uh, waarbij iedereen een beetje... Ja, de meeste mensen zitten een beetje aan het eind. Aan één van die twee einden van die schaal. Als je nou mensen bijvoorbeeld een testje laat doen van, laten we zeggen, tien taakjes... He, gewoon die dingen waarbij het verschillen kan. Dan moet je niet schrijven nemen, want die vertekent heel erg. Omdat er zo... En ook geen tafelmanieren, want dat vertekent ook enorm. Dat leer je namelijk gewoon. Uh, dan zul je zien dat de meeste mensen... Van de tien doen ze er acht met hun linkerhand en twee met de rechter. Nou, dan noem je hem links. <coughs> of andersom, dan noem je hem rechts. Maar of het kan er ook negen zijn of zeven. Dat scheelt nogal. He, dus het is een soort van glijdende schaal. De meeste mensen doen niet alles met één hand. Ze doen sommige dingen tot hun eigen verbazing. Met hun andere hand inderdaad. Ja. Wat wel gek is, maar is. Is als dat met name gaat over die heel cultureel bepaalde dingen. als tafelmanieren en schrijven. Eh, nou ja, dat, we dus, dat schrijven dat gebeurt dan op school. En dan krijg je al die rechtshandige schrijvers die eigenlijk links zijn. Die zijn dan voor de rest ook. die tekenen links bijvoorbeeld meestal. Eh, maar andersom komt dus ook voor. en merkwaardigste die ik ooit ben tegengekomen. En daar ken ik er al twee van. Dat zijn mensen die zeggen: ja, ik ben volkomen rechtshandig. Ik doe alleen maar één ding links. Soep eten. Soep eten? Hoe je dat voor elkaar krijgt, daar snap ik helemaal niks van. Nee. En dat, is, ja, ja, dat, dat doen ze dus met hun linkerhand. Ja, dat is nou het eerste waarvan Bijzonder. ze thuis zeggen van... Hey, hey, hey, doe dat eens met dat rechts. Dat doe je andersom. Ja, je ja. lepel in je rechterhand. John, handen. doe je dat links of rechts, je soep eten? Uh, rechts. Rechts. Ja. De tafelmanieren zijn rechts in ja. dit geval. Ik eet rechts, maar ik wissel wel mijn vork en mijn mes om als ik echt moet snijden. Ja, ja. ja dat doe ik ook. Ja? Ik snij links en de vork heb ik rechts. Kijk aan. Dus eigenlijk ben je ambi, ambidexter, heet dat, hè? Als je het allebei uh, links- uh, nee, en rechtshandig. Nee, ze zijn niet helemaal consequent. Maar ze, ze, en ook hoe erg het is. Sommige, sommige dingen vind je heel moeilijk om met je verkeerde hand te doen. Andere dingen maakt het niet zo heel veel uit. Nee, ja. en wat en is dat, het dan is als, het als je ambidexter bent. bent? Is dat als je met allebei de, nou, de handen evenveel even kunt idee Dat je met beide handen evenveel kunt doen. Uh, een prachtig voorbeeld daarvan was uh, Edwin Lanzier. Dat is een 19e eeuwse schilder. Dat was een, vriendin, of een vriend van uh, koningin Victoria. Daar kwam hij regelmatig schilderles aan geven. En die had een truc, die liet hij dan zien. Dan was Victoria weer helemaal opgetogen over. Dan tekende hij met twee handen tegelijk twee paardenkoppen. Maar ik geef je op een briefje, er is niemand bij geweest... dus we kunnen nooit meer bewijzen dat hij twee dezelfde paardenkoppen... gespiegeld tekende en gewoon met zijn handen dezelfde bewegingen maakt. Maar gespiegeld tekenen is twee verschillende paardenkoppen tegelijkertijd. Dan ben je echt ambidext. Ja, dat is bijna niet te doen, toch? Nee, dat is niet Lijkt te doen. Dat kan echt niemand. Sean, uh, mag ik jou danken voor je telefoontje? Ja hoor, graag gedaan. Oké, okay, fijne dag nog. Jo. Dag Dank hoor. Marion, die mailt uh, in programmagevallen. Hoor over mensen die soms eigenlijk niet linkshandig zijn. Daar hadden we het over. En in, in hoeverre er ook um, psychiatrische stoornissen kunnen oh, zijn. Ja. Hè? Ja. Ze zegt: Ik ben denk ik een van de onvindbare rechtshandigen die eigenlijk linkshandig is. En dit komt omdat mijn beide ouders linkshandig waren. En ik me daarin gespiegeld heb. Dus daar heb je mm -hmm. wel het imitatievoorbeeld. Mm -hmm. mm -hmm. Bovendien ben ik schizofreen. Daar hadden we het ook over. Ja. Of, toeval, of dat toeval is. Of dat er een verband is tussen linkshandigheid ja, en schizofrenie bijvoorbeeld. Ik heb ook een zus die linkshandig is en zou best wel eens aan een onderzoek mee willen werken. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook voor jezelf uh, ja, interessant en, is, toch? Om er een, zijn misschien ook wel on, on, onderzoekers die met belangstelling voor linkshandigheid... die in haar erg geïnteresseerd ja, zouden zijn. Ja, ja dat kan ja. ik me best voorstellen. En uh, ook waar ja. we het eerder over hadden, uh, iemand anders die mailt... het is mij eerder opgevallen dat veel mensen in de sociale sector linkshandig zijn... en ook steeds meer artsen. <laughs> Ah, ja, ja, ik, dat, dat is dat denk ik is toch typisch. weer dat groene eenteffect, hoor. Ja, en, ja, ja, en ook toevalstreffers. Ik, maar, ik, heb zelf, ik ben al aan mijn tweede linkshandige tandarts bezig. Mijn mondhygiënist is ook linkshandig. Ik maar, let maar op, let, mijn let op je tandarts. Is ook Kijk hoe ze mijn ja. handelkamer in elkaar zitten. Die is helemaal gespiegeld bij linkshandige. Ja? Uh, ja, ja, ja. En daar zijn er natuurlijk toch nogal wat van. Maar één op de tien. Dat, dan, dan loop je er al goud tegen aan. Dus ja. Me, ik weet niet hoor, of je nou echt kan spreken van dat er, dat er een echt effect is. Nee. Ik denk het eigenlijk niet. Het allemaal gewoon dit, dit zijn die toevallige uh, groene eend effecten. Je gaat erop letten. Groene eend was vroeger, voor de voor jonkies onder ons... dat waren van die lelijke eenden, die reden op straat. En uh, als je dan achter in de auto zat... en dan hadden we een spelletje dat was groene eend. En dan moest je er eens zeggen als je er eentje zag. Nee. En dan ging je dus ontzettend veel groene eenden van zien. Ja, ja, als, als je ergens mee bezighoudt, dan ja, zie je er zeker veel. Klopt. Ja. Uh, het is leuk, ik kan de mailtjes nu een beetje anders gaan lezen... met de, met de kennis die we uh. zo deze uitzending krijgen. Want uh, Hans Kemperman die mailt bijvoorbeeld... en Martijn heeft daar ook over gemaild. Ik ben uitgesproken links met schrijven en eten... Uh -huh. en verder juist rechts met voetbal, tennis en balsporten. Hele eigenzinnige mensen moeten dat zijn. Nou, dat zit ik ook. En Martijn <laughs> zegt ook, wat als je alleen links schrijft... en voor de rest alles met rechts doet? Omdat dus juist wat jij zegt dat ja, links beetje, is meer dat, dat, aangeleerd. Als dat echt zo is, is Op het wel merkwaardig. En eten. Maar ik zou eerlijk gezegd... Denken um, nou, als hij nou op mijn oude website, het Linkshandig Universum, kijkt, daar zit een testje in. Dat moet hij eens doen. Oké. Okay. Dan ben ik benieuwd of hij nog steeds helemaal rechtshandig is. Verder. Ik denk dat zijn nou hele kleine taakjes waar je normaal totaal overheen ziet. En daar, uh, daarin kun je vaak je. En wat was die je site? heel mooi zien. Uh, hij heet het Linkshandig Universum. Als je dat gewoon in Google tikt, dan komt hij er vanzelf uit. Kijk nou, aan Hans Kemperman en nou ook een heel handig adres. Dus. En Martijn, oké, okay, die, uh, die het hebben gemaild. Oh. Ik ben benieuwd. Als jullie het doen, wat er, dan, uh, wat er dan uit gaat komen. Ik stel voor dat wij. Nog even vragen van Henk Verhoef. En dan gaan we even snel naar muziek luisteren. Want dan kunnen wij even alle mailtjes en dergelijke bijwerken. Die we... mm -hmm. Oh, die we hadden. En mijn computer die slaat nu op tilt. Dat is een beetje zon. Waardoor al mijn mailtjes nu aan het verdwijnen zijn. Gekkigheid. Goed. Um, Henk Voef hangt aan de telefoon. Henk, goeiedag. Ja, dat klopt. Goeiedag. Vertel. Ik had even een uh, vraagje. Jullie hebben het uh, altijd ook over het uh, linkshandige schrijven. Maar zou dat ook op de scholen niet geweest zijn... omdat er uh, gewoon met inkt geschreven werd? En als je linkshandig schrijft... dan wist je natuurlijk eigenlijk de inkt weer uit. Ja. Dat ze daarom zo fel op terecht waren... Of zouden daar andere effecten mee gespeeld hebben? Uh, uh, ik moet je teleurstellen. Uh, het is niet waar. Linkshandigen wrijven niet met hun spullen door hun schrijfsel en ze maken ook geen vlekken. Ook daar is goed nou, onderzoek. Nou, er komen over. wel wat tweets over binnen. <coughs> daar komen altijd. veel tweets ja. over binnen. Ik weet ongetwijfeld, ik weet dat het is niet uit te roeien. Uh, je moet twee dingen niet vergeten. Het ene is dat de meeste kinderen die heel jong zijn en pas een jaartje aan het schrijven zijn, die maken er allemaal een puinhoop van. En die vlekken allemaal. De linkshandigen krijgen daar de schuld van. Maar als je gaat kijken naar vierde groepers... dus dan hebben ze één jaar schrijfonderwijs gehad... en je gaat gewoon proberen om te kijken wie schrijft er beter of slechter... dan blijkt dat dus nog qua snelheid, nog qua kwaliteit kun je links- en rechtshandige meer uit elkaar houden. Daar is echt goed onderzoek. Er is echt gedegen onderzoek naar gedaan. Ja, maar ik dus ze kunnen het echt ook... even goed. Ze vegen ook niet door hun, hun spullen heen. Doen ze echt niet. Ook niet, ook niet. Het enige wat ze wel doen is... Uh, als je heel slecht papier gebruikt, die ouderwetse kladblokken... dan steken ze de pen erdoorheen. Wat dan, nee, je, Henk, wat? Ik, ik bedoel ja? eigenlijk uh, juist vroeger... dan werd er natuurlijk gewoon uh, een kroontjespen met ingebruikt. Mm -hmm. ja. En uh, iedereen houdt toch ongeveer eigenlijk zijn... Uh, de pols, zeg maar, als het ware op het blad. Ja. En als je dan linkshandig schrijft, dan ga je toch door de inkt heen. Of dat nee, dat hoeft helemaal niet. Het is een kwestie van hoe je ja. je papier houdt. Uh, dus het is een hele simpele truc. En dan schrijf je ook netjes onder de uh, met je hand onder de regels... zoals een rechtshandige dat ook doet. Alleen de beweging die je met je hand maakt om de lettertjes te vormen... dus de kleine beweging, die is heel anders. Uh, maar een rechtshandige, ja, dat is moeilijk over de radio... want je moet het eigenlijk zien kun je trouwens ook op diezelfde website zien. Daar staat het okay. ook op en staat ook in het boek maar. trouwens. Maar, dit, dit, dit, maar ik kan het heel kort zeggen... als een rechtshandige maakt een beweging... eigenlijk alsof die aardappelen zitten schillen... Mm -hmm. met zijn pols, zeg maar, vanuit zijn pols. Ja, en een het linkshandige maakt een beweging die van binnen naar buiten gaat... alsof die zeg maar, met een pincet een uh, splinter uit iemand zijn vingers zit te halen. Dus die buigt en strekt zijn vingers... Ja, en dan, maakt je, dan krijg je dus exact hetzelfde effect. Je zit Minder onder vanuit de, de pols eigenlijk. Minder vanuit de pols, maar vanuit ja. de vingers zelf, zeg maar. En wat je krijgt is precies hetzelfde effect. Je krijgt zelfs precies dezelfde dun op dik neer effecten. Je kunt precies even mooi calligraferen. Dat maakt echt gewoon absoluut niet uit. Het is kwestie van je papier anders leggen en even leren hoe die handbeweging is. Oké. Okay. Okay. En ja. dat wordt dus, en dat is wel een schande, dat wordt op scholen niet geleerd, want leraren weten dit niet. Dus ze kunnen ja. de kinderen niet vertellen. En wat je dan krijgt is dat al die linkshandigen braaf zelf een oplossing gaan zitten zoeken. En, dan en daar kan het wel wordt dan van gezegd dat je daar die hoekhandjes van krijgt. Die krijg je ook inderdaad, maar nou nog veel bizarder. Ik ben naar schrijfhoudingen gaan kijken, op een gegeven moment ben ik gaan verzamelen. Rechtshandigen doen het ook. En dat is echt onverklaarbaar. Waarom zitten zoveel rechtshandigen met zo'n hoekhand? Ja. Moet de minister van Onderwijs nog maar eens inlichten. Ja. Oh, absoluut, ja. ja Probeer ik al jaren. <laughs> Goed, dankjewel okay. voor het bellen. Fijne nacht. Ja, bedankt voor het antwoord. Goedenavond, een dag. dag. Uh, iemand die linkshandig is, die vraagt ook via de mail... van ik ben al tijden op zoek naar een goede balpen... die niet lekt als ik ermee schrijf, als ik ermee schrijf in verband met dat uh, schrijven. Worden er ook pennen gemaakt voor linkshandigen? Uh, ja. De oplossing is minder hard drukken. Ja, is dat het? Ja, dat is het okay. Je drukt gewoon. Eh, als dat gebeurt, als je te gauw gaat lekken. dan druk je gewoon het topje kapot. Dus dan moet je proberen om je hand te ontspannen. en, en gewoon die pen zelf over het papier te laten wandelen. en okay. niet erop te duwen. En ik zie heel veel mensen, en dat doen ook rechtshandigen. die schrijven met hun vingers. Naar, helemaal, helemaal naar binnen gebogen, zo om hun pen heen... met van die witte knokkeltjes helemaal. Ja, ja. Die zitten enorm gespannen te schrijven. Als je dat doet, zou ik zeggen... probeer dat maar een beetje af, te ontspannen en af te leren. Ja. Want daar word je ook ontzettend moe van. Ik had wel het is ook niet echt je... een handige probleem, dit. Nee, maar er zijn, er zijn overigens wel, nou ja, of het dan uh, er zijn links zinvol en rechts is of niet. Ja, ja, ja ik las, maar die, dat zat het op die site van. Dat, dat die... verschil daarvan zit meestal in de, de, de, in de schacht van de pen, zeg maar. Hè? Ja, dan precies. hebben ze daar vlakjes in aangebracht waar je vingers in passen. Nou, ik heb ze laatst nog gekocht op het station. Die mooie rolschrijvers zijn prima dingen, ze zijn hartstikke knalgeel. En die heb je in links en rechts, staat ook keurig een elletje en een ergetje op. Ja, eerlijk gezegd, op, volgens mij maakt het geen ballen uit hoor. Nee? Nee. Nou, ik zat vanmiddag in voorbereiding op de uitzending op de linkshandigheid. Nou, je hebt in ieder geval wat ik zei, zo'n ja, zo workshop in, die, voor. In ieder geval, het gaat ook rijper groen op. Ja, nee, het was echt een ja. site die, die echt puur een webshop is voor linkshandigen, oh, ja, ja, waar ja, ook medische ja. instrumenten op stonden. Ja, en daar het, we... staan wel ook uh, aparte pennen op. Ja, nou, allerlei kleuren. Ja, dus het, het, volgens, voor zover het normale pennen zijn, maakt het volgens mij echt geen moer uit. Waar het wel voor scheelt, dat is voor echte calligrafeerpennen. Dus van die hele brede. Hè, die, ja. Dat zijn maar die dingen waar je even, die hele grote oorkonders mee uh -huh. kan maken. En dan maakt het wel uit, en die moeten andersom geslepen zijn. Ja. Kijk. We gaan even naar Raymond van het Groene Woud, ook linkshandig. Ja, kijk eens aan. Kijk aan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 Remon Raymond van het Groene Woud. Ik praat vannacht met Rick Smits. Uh, hij weet alles over linkshandigheid. En uh, het is wel duidelijk dat u Duister ook graag en veel over wil weten... gezien het aantal mailtjes wat binnenkomt. Eline Kleibrink die mailt... Ik ben links en bijna alles wat ik heb aangeleerd... Uh, voor, zover, voor ongeveer mijn vijfde jaar, tekenen, ballen kijken. Maar fijn technische dingen, zoals knippen, solderen, borduren, plakken... die ik later heb geleerd, doe ik met rechts. Alleen ben ik daar heel erg onhandig in. Ik ben sowieso onhandiger dan gemiddeld... en heb een lichte stoornis in de fijne motoriek. Kan dat vaker voorkomen bij linkse mensen dan mensen die rechts zijn? Oeh... Dat is een moeilijke vraag, zeg? Of ik zit te denken, zou je de gewoon dat borduren en al die dingen ook eens met links moeten proberen? Als je het, eigenlijk het, het, een linker het, het voorkeur is, hebt. Het is een mogelijkheid. Ja, het is een mogelijkheid. Dat het ik aangeleerd is om met al... rechts te doen, terwijl het niet van nature zo. Uh... Uh, ja, en het, het kan natuurlijk best zijn dat dit. Uh, maar dit zijn allemaal dingen die ze op school geleerd heeft. Uh, onder, onder, onder, onder leiding van iemand. Ja. En het kan best zijn dat het begonnen is met dat ze daar. Uh, gewoon iedereen neemt altijd aan dat je rechts bent. dus Ze beginnen altijd met dat je het gewoon op een rechte manier doet. En dat heeft ze misschien gewoon gedaan. Yeah. En er verder niet over nagedacht van... nou ja, god, dat hoort dus zo. En ja, dan kom je in een soort fuik terecht. Um, ik weet in ieder geval van uh, een... Uh, nou, laten we zeggen, tamelijk goede vriend toch wel, ja. Uh, die mij op een gegeven moment ge vertelde... dat hij vroeger als kind uh, zo verschrikkelijk gestotterd had... en dat hij daar helemaal vanaf gekomen was... En die vertelde bij een andere gelegenheid ineens dat hij, ja, ja, die had het inmiddels ging het dan over die linkshandigheid, dat had die, hè, hadden we het over gehad. En die kon ja, eens, ja, ja, god, eh, ik heb ook op school rechts leren schrijven, en dan ben ik op een gegeven moment ben ik daarvan afgestapt, toen ben ik het links gaan doen, en dat was toch eigenlijk wel prettiger. Ik zei, ja, maar wanneer ben je dat dan gaan doen? Ja, zei hij zo ongeveer eh, toen ik dertien was, nou, naar de middelbare school gaan uh -huh. natuurlijk, hè, dat zal het ja. punt geweest zijn. Ik zei, maar wanneer was jij dan eigenlijk opgehouden met stotteren? Ook toen? Ja, ook toen ik 13 was. Hij had er zelf nooit over nagedacht. Ja. Je kunt niet bewijzen dat die twee dingen echt in elkaar's verlengd liggen. Maar het zou heel goed kunnen. En het zou inderdaad wel eens kunnen: van nou ja, kijk maar eens. Of iets. Neem alles tegelijkertijd. Dat gaat zeker niet lukken. Want dat is gewoon veel te hard werken. Dat is onzin. Ja. Maar probeer maar eens iets. Met, dat, gewoon met de andere hand kijken ja, of het kijken gaat. of het beter of makkelijker ja. gaat. En dan twee keer proberen, hè? niet één keer. Nee, tuurlijk. De eerste keer is het natuurlijk heel erg. Is het sowieso, uh, vraagt iemand anders zich af, die linkshandig is, maar de computermuis met zijn rechterhand gebruikt, zolang die zich kan herinneren? Is het ook zo dat je iets voor het eerst doet, eigenlijk met alles wat je voor het eerst doet, dat je de keuze hebt? Ja, en dan merk je wel of het gaat. En met een computermuis had ik inderdaad ook. Die heb ik altijd rechts gebruikt. Dat heeft namelijk hele grote voordelen. Prettig is namelijk dat je als linkshandige... dus fijn je muis rechts hebt liggen waar iedereen hem heeft liggen. Dus je kan op iedere tafel yep. werken. En dan heb je linksruimte om je notitieblok neer te leggen... of weet ik veel wat je verder nodig hebt. Dus je kan tegelijkertijd... Dat is echt een groot een voordeel. Je kan schrijven maken. en je muis... Ja, ja, ja het zit nooit in de weg. Dat is een Ik heb voordeel. nooit begrepen waarom rechtshandigen hun muis rechts hanteren. Doe dat door links. Eigenlijk andere. Ja, dat Eigenlijk dan, die hoor. muis weg en dan krijg je RSI van. Koop een tablet, Goed. gewoon met zo'n pen. Nou gaan we echt off topic. Nora, <laughs> goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Wat voor bijzondere kwaliteit heb jij in huis? Nou, eh, eh, bijzonder misschien, maar niet, niet zo'n kwaliteit hoor. Uh, ik, moest, net als alle, ik ben linkshandig. Uh, op kinderen op school moest ik recht schrijven. En dat vond ik ontzettend moeilijk. Want die andere hand die wilde. En toen heb ik op een gegeven moment twee potloden in de, de allebei de handen ingenomen. En uh, ik ging schrijven. Ik kon al een beetje schrijven en toen ging het in spiegelschrift. Met links en, dat, en rechts tegelijk? Ja, allebei tegelijk. Tot groot ongenoegen van de juf, die zei: wat doe je nou? ik wou met die andere hand ook. en met, de andere hand, met twee handen ging dat dus. En het gekke is dat de fouten die ik maakte... bijvoorbeeld met de, met de linkerhand... die schreef ik dan ook in de rechterhand. Ik had nogal eens de neiging om de U... De, de letters om te draaien. Mm -hmm. Ik zit nou even te doen. Ik probeer ja. even te doen wat jij nu doet. Het dus je gaat met mooi, rechts hoor. gewoon van links naar rechts... en dan ging je met je linkerhand... Naar links. links. Naar links. Ja, precies. Daar dus, ga je naar dus links. Dus Eén hand schrijft oh, gewoon, de ja. andere hand schrijft spiegelbeeld. Nou, ik ga er ja. eens aan beginnen. Knap, ja. ik vind het knap. Ja, nou, het is helemaal niet knap. Het ging gewoon nee, goed. Het ging ja. goed. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ik vraag me af of dat dan te maken heeft met de drang van die hand die links is, dat te moeten doen, toch iets nou, te doen. Je zegt het zelf al, hè? bedoel, maar in jouw geval was dat zo. Yes. Overduidelijk. En uh, ja, uh, stom vervelend dat je tegen een juffrouw aanloopt die daar. Uh gewoon ja. geen begrip voor heeft. Ja. Nee. Daarmee maak je het een kind alleen maar onnodig moeilijk. En waarom zou je dat in godsnaam doen? Ja, ja, maar ik vond het wel leuk, want de kinderen in de klas... die vonden het prachtig. Ja, precies. Je kunt er ik lekker zei, mee... Ik, dat. Ik, had, ik had een kunstje. Ja, precies. En het gekke is, ik ben, ben nu uh, al bejaard, bijna. Mm -hmm. En ik kan het toch... Ja, maar? Ik, ja. ik, ik doe het nog steeds wel eens voor de geheim. Zo ja, maar. het is net fietsen hoor, je raakt het nooit meer kwijt. <laughs> nee, nee. En wat ik dan ook nog misschien mag zeggen, als het lukt... ik, ik moest ook kruisjes leren borduren. Met mijn rechterhand. En de juffrouw deed het voor. En dan moest je bij haar komen staan. En dan deed ze met die naald zo. Door die, die, die, die, die draadjes heen. En als je dat dan eerst boven en dan onder deed. Dan werd het een kruisje. En het ging maar niet. En het ging maar niet. En ze werd er boos om. En ze zei dat ik mijn best niet deed. En dat ik, dat ik het verkeerd deed. En toen heb ik het lapje omgedraaid. En toen ging het wel. Ja. Dit is een ervaring die zoveel kinderen gedeeld hebben. Met name met uh, handwerken, borduren en dat soort ja, dingen meer. Dat ja, dat was ja. borduren. Verschrikkelijk werken. Ze zijn echt ja. gepest. En dan maar te horen krijgen dat je je best niet doet. Ja, dat zei ze. Ze zegt, je moet je best eens een beetje doen. <kijkt <kijkt ja, maar. dat had zij moeten doen. Ik doe het toch voor, zei ze. Ja, ja dit is volgens mij zo herkenbaar voor mensen. Ja. Dat gaat niet. Nou, Nora, bedankt dat je dat even kwam delen met ons. Ja, ja, goed. Fijne nachten. Goeiedag nog. Dag. Dag. Dag hoor. Ik heb veel moeite om links en rechts uit elkaar te houden. Kan dat te maken hebben met het feit dat ik links ben? Nee hoor, dat hebben veel mensen. Uh, ga maar na weekend niet alle verhalen over rijinstructeurs... Rij ja. die zeggen bij de volgende rechts en hop, daar gaat de leerling vrolijk links af. Maar iedereen doet dat soort dingen. Links en rechts zijn heel moeilijk uit elkaar te houden. Uh, waarschijnlijk nou ja, uh, waarschijnlijk is dat omdat er niet echt een verschil tussen is. Maar Als je voor en achter, dat is ook bij je lijf volstrekt duidelijk. Ja. Je ogen zitten aan de voorkant, niet aan de achterkant. Eh, je beweegt naar voren, niet naar achteren. Eh, maar daar, daar heb je een soort natuurlijk idee van. En dat geldt voor boven en onder ook. De zwaartekracht die daar verschil tussen maakt. Als je naar foto's kijkt, het verschil tussen boven en onder. Eh, dat, dat kun je makkelijk zien. Het verschil tussen links en rechts. Niet. Je kan een foto spiegelen en als er niks geschreven staat heb je een goede kans dat je het spiegelbeeld niet kan zien. Hè? Dat het gewoon normaal ja. blijft. Dus dat zijn begrippen die, die, die zeg maar niet van nature echt een onderscheid vormen. En, dat, en toch gebruiken uh, we het zoveel? Ja, en wij zijn, ook wij zijn ook de enige soort die daar echt mee om kan gaan. Dat is heel gek. Uh, zelfs de slimste dieren kunnen niet met links en rechts omgaan. Die, althans, die kunnen het verschil niet zien. Uh, het is geprobeerd met uh, de, de dieren die nog het beste erin waren... zijn duiven geweest. Uh, daar hadden ze op een gegeven moment bedacht: van nou, kijk, uh, we geven ze knopjes, en dan ze, daar staat dan een uh, pijltje op. En het pijltje dat als pijltje naar links staat, dan krijgen ze geen eten als ze erop drukken. En als het naar rechts staat, krijgen ze wel eten als ze erop drukken. Hè? Gewoon zo'n stom experiment, mm -hmm. zeg maar. Nou, verdomd. Die, die duiven bleken dat te kunnen. Okay. En uh, dat was heel uniek, want alle dierexperimenten die tot dan toe gedaan waren, die hadden nooit Geen wat opgeleverd nee. en nu ging het ineens wel. Ja, totdat een uh, assistent bij dat onderzoek eens een keer goed kijkt en die zegt: hé hey jongens, wacht eens eventjes, bedonder ons. Deed die duiven, die hielden hun kop schuin. En toen stonden die pijltjes ineens Van omhoog en omlaag. En <laughs> toen konden ze het inderdaad. Want dat is op het ook moment voor dat duiven. je het daarvoor dus corrigeerde, dat je de opstelling zo maakte dat dat nee. niet meer kon waar Lastig ze zank, werkelijk. Dus we zijn de enige diersoort die in staat is überhaupt... om links en rechts uit elkaar te houden. En we zijn er niet echt vreselijk goed in. Nee. Het is moeilijk, blijft moeilijk. Ja, het is wel fijn voor iedereen die zichzelf daar onderhandig in voelt... om te weten dat er meer mensen ja, er waar zijn. Ja, maar al die er. vrouwen die naast hun man zitten... en dan op hun donder krijgen dat ze het niet goed gedaan hebben... die moeten dit even onthouden. We zijn alleen de vrouwen? Nee, maar daar gaan de verhalen over. Oh, die schijnen okay. er echt heel slecht in te zijn. Ja, die hebben sowieso qua richtingsgevoel natuurlijk meer... Ja, dat is een zwak punt, dat klopt. Mevrouw Westhoff, ook aan de telefoon. Goeienacht. nacht. Wat is Goedenacht. uw vraag? Mevrouw Westerhof uit dag. Hallo. Hallo, ik wil vragen. Ik ben echt rechts, hoor. Helemaal. Maar als ik met mijn rechterbeen met de zon meedraai... gewoon een rondje maak... Ja. Dan kan ik met mijn rechterhand geen negen maken. Geen negen? Maken, schrijven. De tegenovergestelde richting op dan? Ja, want dan gaat mijn been die gaat automatisch tegen de zon in. je zit nu te luisteren. Wij zitten hier het. hele rare dingen te doen, te doen. Ja, <laughs> ja. Nou, dat is echt waar. We hoorden dat en we hadden zitten En uh, de kamer die zat hier vol. Iedereen een papiertje. En zei, ja, ik heb een negen gemaakt. Ik zei, nee, je hebt gesmokkeld, Maar je draait tegen de zon in. Ja. Met je been. Ah, ja. Hè? Ja, maar dat was werkelijk waar. Maar heeft dat, heeft dat, uh, is dat bekend of dat met links of ja, rechts handig te maken heeft? <coughs> nee, Het heeft niks met je handvoorkeur te maken, maar wel met... Uh, uh, tegengestelde instructies die tegelijkertijd in je hoofd verwerkt moeten worden en ja. die, die capaciteit is niet groot genoeg dan. Er zijn meer van dit soort. Ik kan ze nooit onthouden jammer genoeg. Ik kan ook geen moppel onthouden, dus dat, dat, misschien is daar wel een verband tussen. Maar er zijn meer van dat soort dingen waarbij je met de ene hand sussen met de andere hand zo moet. Dat is ook iets wat je op je hoofd moet tikken en dan. Een, een, een beweging. En dat gaat altijd mis. Groot vermaak altijd op familiefeesten. Ja, het, en het is gewoon het ene is klappen ja. en het andere is wrijven. oh ja, ja. Dus er is dus er ook zo de, eentje. op de tafel slaan ja, en met en je andere hand moet je wrijven. En dat dan in een bepaald tempo en zo. en Dat gaat ook altijd mis. Niemand kan dat. Fijner niemand. Gewoon overbelasting ja. wat je dan ja. doet. Ja, want dat is ook ja, zo toen ik uh, drumles had. Ja. <laughs> toen sloeg de... ik met mijn rechterhand veel harder dan met mijn linkerhand. Echt waar? Ah. Ja. En vond u het dan ook niet moeilijk als je dan met je, met je voet het ritme aan moet geven? Als je, met die grote nee. drum. En dan met je handen sneller moet drummen? Dat kon nee, ik nooit. Dat weet ik niet. Oh, nee. nou, daar was nee, ik dan weer onhandig. Ik alleen het uh, gevoel van dat ik met mijn rechterhand nou bijna dwars door de trommel sloeg. <lacht> maar uh, ja, dat was echt keihard. En links, dat was niet zo hard. Gek zeg. Nee. Nou, grappig. Dat leer je wel hoor. Op een gegeven moment uh -huh. heb ik het wel geleerd. Ja, ja. Maar het moest recht tegen ja. Nou, we gaan. Dat is, uh, van die uh, benen ronddraaien ja. en daarmee meegemaakt. Vond ik zo frappant. Het levert leuke verjaardagsfeestjes op, kan ik <laughs> ja. me voorstellen bij u ja, thuis. Ja, er was, uh, is heel wat afgelaten. Ja. Ja. Bedankt voor het bellen, mevrouw Westhoff. Fijne Dag nacht. Gedaan. Dag hoor. Dag. Een andere vraag nog van Marja Roeten. Door omstandigheden doe ik veel meer links terwijl ik rechtshandig ben. Nu werd me verteld dat je dan ook meer gaat dromen. Want ze, dat is wel ook haar ervaring. Zou kunnen, weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Kijk, Dit dat is wel leuk eens, dat er voor jou ook nog. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, je hoort af en toe toch nog weer dingen komen. langskomen dat je denkt van hè? Uh, van de, van, vanmiddag ook voor het eerst in mijn leven dat uh, iemand die uh, was een Belgische krant die ineens riep dat linkshandigen beter konden zien onder water. Nou dat leek me een heel onwaarschijnlijk verhaal. Oh. Maar ook nog nooit van gehoord. Ik, maar er stond niet bij waar het vandaan kwam. Dus ja, daar nee. kan je niks mee. niet meer. Maar dit, uh, ja, dit, dit, dit zijn van die dingen ik, ik heb geen idee eerlijk nee. gezegd. Nee. Nee. Helaas mooi. we kan kunnen ik, de vraag ik, kan, niet beantwoorden. Daar kan er niks mee. Pieter, die mailt nog wat mij altijd opvalt... is dat linkshandigen in cafetaria gediscrimineerd worden. Met de partyvorkjes. werden. Met de, bij de bestelde snack krijg je altijd ja. een gekarteld vorkje... waar alleen ja. de rechtshandigen mee kunnen snijden. Ja, want die karteling voor mesje, dat mesje zit aan de verkeerde kant. Dat klopt. Dit is een van de grote problemen waar linkshandigen altijd mee worstelen. Dat zijn dit soort dingen. Gebaksvorkjes hebben het ook. Die hebben ook een snijkantje. Ja. Die zijn ook nooit te gebruiken. Nou ja, het valt allemaal wel mee. Maar eh, dat is inderdaad waar. Ja, dit is een van die dingen die echt... Ja, gewoon. Die zijn ooit een keer bedacht door een rechtshandige. En die heeft verder. Je hebt ook geen oplossing voor kunnen verzinnen. Maar daar heeft hij ook niet over nagedacht. En dat is misschien wel iets waar je bezwaar ja, tegen kan ja. hebben. Er uh, wordt zelden nagedacht. En dat speelt. Nou, er was daar straks die. Uh, um uh, hadden we het over scharen en knippen ja. en dergelijke. Uh, dat zijn dingen, dat, er zijn een paar dingen... waarbij je echt, echt uh, het nut heeft om een linkshandige versie aan te schaffen. En dat zijn dingen waarbij het gewoon veel geld kost als je het niet goed doet. Denk uh, aan kleren maken als je niet goed knipt. Dan ja. is dat gewoon een dure ja. kwestie. En dingen die potentieel gevaarlijk zijn. Uh, zoals bijvoorbeeld, uh, nou... Uh, kijk, een, een handwirkelzaag, die kun je in een linkshandige uitvoering niet krijgen. Dat is sowieso een levensgevaarlijk apparaat natuurlijk... Maar eh, als je die zou proberen op zo'n linkshandigs te gebruiken. dan ben je echt aan het solliciteren naar ja, ongelukken. Ja, ja, ja. Alleen, er is natuurlijk geen linkshandige die zo stom is om dat te doen. Dat doe je dan gewoon rechts. En dan gaat het best ook wel goed hoor. Dat is niet zo'n heel ja. erg probleem. Maar daar zou het wel. in die doe-het-zelf apparatensector... daar denk wel ik wel eens van. nou, het is eigenlijk gewoon wel een beetje raar dat er geen linkshandige versie ja. te koop is zelfs. Ja, Pieter zegt ook. Ik heb al vaak genoeg gevraagd om linkshandige vorkjes. Maar... Ja, het is tot nu toe te vergeefs. Ze zijn er gewoon niet. Blijf vragen, blijf vragen, lachen. Allemaal dan, hè? Ja. Alle, de hele ruim 10% van de linkshandigen in ja. Nederland. Mevrouw Van Woerden die vraagt zich af hoe bijzonder het is... dat je als twee rechtshandige ouders drie linkshandige kinderen krijgt. Nou, uh, dat is tamelijk bijzonder. De kans daarop zal 1 op 1000 zijn. Hè? De kans op één linkshandig kind is 1 op 10. Ja. Dat je er dan nog één bij krijgt. Dus dat je er twee achter elkaar krijgt. Dus 1 op 10 maal 1 op 10. En dan nog een keer. Want het keer is, is niet met erfelijkheidsleer puur van. Uh, wat ja, is nee, het maar de, dominant. Nee, jawel, jawel ja. want je, hebt, dan je kan Maar we dragen wel, de ouders dan. Als je als, je, als, je, als, je, als je als ouders beide rechtshandig bent. dan heb je dus gewoon de basiskans. die is 10 procent. Ja. En drie keer achter elkaar is die kans dus 1 op de duizend. Ja. Ik denk dat mevrouw van Woerden dat zelf dus uh, heeft. Dus ja, Dat is in ja. ieder geval. Uh, dat is wel bijzonder. Uh, even kijken, nog een mooie anekdote. Mijn man, nu overleden, was als jong soldaat gelegerd in Bergen-op-Zoom. Het was de tijd, 1948, dat je als lagere militair op straat moest groeten voor een hogere, een sergeant of zo. Die arme Piet van mij was en linkshandig en tamelijk tegen draad. Oh Piet salueerde midden in Bergen-op-Zoom met de linkerhand. toen hij een hogere in rang tegenkwam en werd teruggeroepen. Je hebt eigenlijk een nou, gelukkig moest hij voor straf maar tien keer salueren. Oh, valt alweer mee. Het kan Gezegd. dus nog veel erger ja. Uh, begrijpen. Ja, het had ook een nieuwe sluis gekund. Dat heeft een oom van mij nog meegemaakt. Maar dat was niet vanwege zo'n linkzandigheid. Maar, uh, nee, ja, god. Ja, de, tegen de is natuurlijk altijd gevaarlijk. Maar wel leuk. Ja, dat en, en we wel hebben, toch? Maar op zich is het zo gek natuurlijk. Ik heb ook de neiging, als je mij nou vraagt van uh, salueren, dan doe ik dat waarschijnlijk links. Ja. Ja. Gewoon omdat ik dat niet gewend ben. nee. nee. Uh, uh, dat is dan zo'n nieuw ding waar je gelijk je voorkeur eigenlijk... Nou ja, was ik in dienst geweest, dan had ik anderhalf ja. jaar lopen salueren. Met inderdaad van, en nou moet je het goed doen. Dan had ik het waarschijnlijk ja. wel rechts gedaan. Ja. Maar gewoon, ben je niet gewend, dus dan doe je dat verkeerd. Ach, op zich, het? Uh, uh, ik kan me best voorstellen dat u dat deed hoor. En dan helpt een beetje tegen draasheid wel om Ach, nog even we, over de he? drempel heen te helpen. Nog twee... Um... Uh, twee vooroordelen. Hmm. Linkshandige mannen verdienen meer dan hun rechtshandige collega's. Ja, dat is heel raar onderzoek van een jaar of um, twee of drie geleden. Drie denk ik inmiddels. Uh, en het was heel goed en zorgvuldig gedaan onderzoek. En het kan niet waar zijn. Waarom kan het niet waar zijn? Omdat, Omdat als dat vindt, waar of... was, dan had de rechtshandige wereld al lang wraak genomen. <lacht> maar, er kwam, nee, het was Harvard samen met dus um, zeggen de linkshandige nog het iets een andere Ik geloof Yale... Nou, dan praat je toch niet over kleine jongens. Dan heb je echt wel de wereldtop zo'n beetje... in ieder geval in dit soort van vakken. Eh, economische, dit waren economiemensen. En die waren gewoon gaan turven naar wat verdienen mensen nou. En die hadden dus... Ja, je, je moet haast denken voor de grap. Een vraag over de handvoorkeur. In die vragenlijst opgenomen... over wat mensen nou na zoveel jaar na afstuderen verdienden. En toen bleek inderdaad, dat is de linkshandige... Uh, het was geloof ik 15%. Het was oh, geen dat is 25%. 20, maar dat was Aanzienlijk geta. meer. Maar 15% meer verdienen, dat is wel heel veel. Ja. Ik denk aan de ene kant van ja... Uh, het kan natuurlijk een toevalstreffer zijn. Maar als het echt structureel zo zou zijn. dan was het al lang niet meer zo hoor. Dan was er al lang. had de meerderheid uh, geprotesteerd. Ja, en in de gordijnen elkaar, gehangen. Toch? van dat kunnen we toch niet Maar het niet kan hebben. toch, Rick, dat, dat dat niet algemeen bekend is. Mensen zijn over het algemeen niet heel erg open over wat ze verdienen. In Amerika geuren ze er wel mee. en daar was het onderzoek gedaan. Ja, ja dus Daar, heb je het daar, ook daar mee. werkt dat anders. Daar zijn ze wel degelijk. Uh, in ieder geval meer, meer genegen om te zeggen. ik verdien lekker meer dan jij. Ja, ja, ja. Ja, en ja. als je dat, ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat, dat, dat, dat, dat die cijfers echt kloppen. Ik kan het zo zijn omdat ze beter voor zichzelf opkomen? Omdat ze dat altijd hebben moeten doen? Het enige doen. wat je je kan voorstellen, maar dat gaat wel heel ver hoor. 15% ja, is wel heel veel. Dan kan je wel goed onderhandelen. Je kan natuurlijk wel zeggen, van, nou ja, dat is misschien het enige... waarin eh, linkshandigen zich echt een beetje zouden kunnen onderscheiden... is dat ze van jongs af aan altijd verkeerde instructies krijgen. Knoop je een knoopje jas dicht, eh, je kan nooit het voordeel... Nou, tenzij je linkshandige ouders hebt, maar dat is een kleine minderheid... Eh, ze doen, ze doen altijd voor je schoenen strikken, moet je je voorstellen. Dan gaan ze het voordoen, kan je het niet eens spiegelen, gaat helemaal mis. Merkt iedere linkshandige. Ja. Dus die komt dan tot de ontdekking dat die zelf moet uitzoeken hoe het moet. Bij schrijven precies hetzelfde trouwens, hoor, maar dan krijgen ze eigenlijk nooit goede instructie. Dus dan moeten ze zelf een oplossing verzinnen. En dat lukt ze allemaal. En laten we dat even niet vergeten, hè, want inderdaad, na een jaar kun je het verschil niet meer zien. Maar ja, ja. Even kijken, die kleine dreumissen, die doen dat. De razend moeilijke taak. Schoenen strikken, natuurlijk ook, ook lastig. Ja, ja. Hebben ze ook gewoon binnen de week Maar dat is toch wat, wat er wordt gezegd van linkshandigen zijn creatiever. Nou of ja, misschien worden ze daar wat eigenzinniger van. Of ja, wat minder misschien geneigd Misschien is dat niet zozeer dat het in de hersenen is vastgesteld. Gewoon te volgen. Ja, dus maar gewoon een soort dat het maatschappelijk van, van, van nodig is. Maatschappelijke weerbaarheid, zoiets misschien. Ja, ja. Maar ja, bewijs dat maar eens. <laughs> ja, het is wel leuk. Linkshandigen zijn vaker leiders. Ja, dat is precies, precies datzelfde punt. Dit is ongetwijfeld geïnspireerd door uh, de zeven presidenten... waarvan er zes, laatste presidenten van Amerika... waarvan er zes linkshandig zijn. Alleen George W. Bush was het niet. Ja. Um, Daarbij moet je altijd even kijken naar uh, de rest van de presidenten... en dan zie je dat er dus helemaal niks bijzonders aan de hand is. Mm. Het is toevallig. Is leuk. zit zo'n rijtje in. Dat nee. was nog gekker in 1992, toen Bill Clinton voor het eerst gekozen werd. was niet alleen zijn tegenstander, uh, de oude George Bush, de vader... Die is ook linkshandig, maar er was nog een derde man die meedeed toen. Dat was die Ross Perot. En ja, die was ook, ook linkshandig. linkshandig. Ja, dat waren ze het allemaal. Toen maar ook. voor, uh, even kijken: Reagan was geloof ik de eerste in dat rijtje van, van linkshandigen. Als je kijkt naar oudere presidenten, dan is daar niks aan de hand. Het oh, zijn bijna allemaal, Kijk. dan moet je echt gewoon, ik geloof, naar 1915 terug. Ja, Teddy Roosevelt was geloof ik links. Okay. Ja. Nog één korte vraag: mm -hmm. Frank aan de telefoon. Ja, heel eventjes. Uh, mijn man was ook linkshandig, Men, maar um, die vertelde, hij, hij zaagde en, en allerlei dingen deed hij wel links als het nodig was of handig was. Maar schrijven deed hij wel rechts. maar hij vertelde mij dus vanuit zijn verhalen van vroeger uh, dat metselaars, dat zijn dan wel geen academici, maar uh, linkshandige metselaars die kregen een cent meer uh, per, uh, per aantal stenen. Want die konden van de andere kant af met dezelfde snelheid, zoals de rechterkant, konden ze samen naar één punt werken. Ja. Dus ja. dan had de linkse meneer uh, wel een voordeel. Ja, vanwege zijn zeldzaamheid. hè? Ja, precies. Dus ja. de machine. En, dus, nou ja, ik dacht dat is toch wel leuk om even ja, te zeggen. Ja zeker. Want het wordt nu zo zielig ja. gedaan dat al die linkse mensen zo zielig zijn. Maar mijn zusjes, die mocht al 70, 75 jaar geleden uh, linkshandig schrijven. Mm dat is mijn vader wel gaan vragen op school... Dat was een Montessori-school. En zij heeft een beeldig links handschrift. Ja hoor. En Ja, ze is best heel eigenwijs. Maar voor de rest uh, <laughs> zijn we allebei even eigenwijs, geloof ik hoor. <laughs> en toch ik wel. ben hartstikke rechts. Ik heb zelfs rechts een hele arthrose hand. En ik ben Opetje. ook een beeldig kunstenaar. En ik moet toch ook links werken. Ja, je ja. moet ja. het allemaal samen doen. Nou, mooi om nog even die verhalen te horen. Bedankt, Franke. Ja, maar Franca. die wetslaaf ik wel even... Ja, zeker. Die, ja. Ja, ja, goed, die komt nog even okay. een paar keer terug in de uitzending. Dag hoor. Ja. Eén cent meer dus. Uh, Rick Smits, mag ik jou heel erg bedanken. En ik denk namens de luisteraars, we zijn een hoop wijzer geworden... over alle zin en onzin uh, van uh, oh. verhalen rond linkshandigheid... maar ook waar het wel degelijk vandaan komt in ons koppie in De Hersenen. Tot zover deze Casaluna. Zometeen hier op Radio 1. Blijf luisteren natuurlijk. Merel Westrik en Rens Gooseling samen met... Uh... Of samen met elkaar in WNL. En nog steeds, nog steeds wakker. Voor mij wordt het tijd om te gaan slapen. denk Ik Het is wel zo verstandig. Geniet ervan en een fijne nacht nog. Dag hoor. Luister naar mij. En mij. Mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.